de zitting van dit gerecht. Luister naar wat de beschuldiging zegt. Het koninkrijk tegen Pietertje Swing. Dat is thans het rechtsgeding. Deurwater, laat de beklaagde nu binnen. Stilte in de zaal. Het wel gaat beginnen. Luister, beklaagde, hoe is uw naam? Pietertje Swing, heel graag. En wat is uw broodwinning? Edel, ach, doe aan swing It don't mean nothing If you ain't got that swing Doe wa, doe wa, doe wa, doe wa. Do Wat is swing wel voor den drommel? Ik speel slagwerk op een trommel Pietje swing, ik heb gehoord Dat jij iemand hebt vermoord Nee meneer, dat is niet waar de beschuldiging ligt daar. Kent gij ook een juffrouw Loesje? Ja, meneer, een reuze snoesje. Weet je dus wie Loesje is? Hm. Dat weet iedereen gevlies. Wie is Loesje? Wie is dat die Loesje? Loesje is het meisje van de grummen van de buur. Geduige Hendrik van Steden moet dan voor den rechter treden. Gij de waarheid, zweer op uw eer. Ja, edelachtbare heer, ik zweer. Geruige van Steden, vertel mij eens snel. Gij kende die juffrouw Loesje toch wel? Wie is Loesje? Wie is toch die Loesje? Stilte beklaagde, schij uit met die luimen. Of ik laat onmiddellijk de zaal hier ontruimen. Van Steden, gij hebt toch die Loesje gekend? Loesje is het meisje van de dumme van de band. Luister geduige, gij hebt toch gehoord dat zeker een loesje desnacht werd vermoord? Ja, edelardbre, de derde april stond ik ongeveer om half negen stil. Vlak voor het huisje van Pietertje Swing. ik hoorde een lawaai op de wereld verging. Dat is voldoende, gij kunt dan weer gaan. Dansvolg geduige Maria Banaan. Yes, bananen. Kijk eens, dat ben ik, brochure, mis de rechter Het is buiten koud, maar het kon nog wel slechter. Zeg, waarde heren, kom geen me een stoel. Wat is het hier een gezellig gevoel? Hè, hè, hè, wat zit ik nu fijn? Ik wil heel mijn leven getuigen hier zijn. Zwijg een moment, dan ben ik aan het woord. Wie heeft die juffrouw Louise vermoord? De beste meneer, wat heeft hij toch gedaan? Kijk daar die slungel op nozeltjes staan. Ja, waarde vriend, jij hebt bloesje vermoord. bah van een kerel, nu spreekt hij geen woord. Getuige, kijkt u die trommelstok eens aan? Ja, hiermee heeft hij de misdaad begaan. Met deze stok sloeg hij elke dag bloesje. En zo vermoordde die schurk dat snoesje. Is dat waar, beklaagde Swing? Spreek voordat ik je ertoe dwing. Luister rechter naar mijn woorden, ik wou Loesje niet vermoorden. Iedere dag vroeg men mij weer, sla toch Loesje nog een keer. En dat heb ik steeds gedaan, maar ze is niet dood gegaan. Loesje leeft en het is bekend dat de drummer van de band haar nog dit wil slaan zal moeten, moet ik stumper daarvoor moeten. Beklaagde Swing, ik spreek hier recht. Wat u zegt, klinkt lang niet slecht. Maar beklaagde, gij moet even deugdelijke bewijzen geven. Dat doe ik met veel plezier. Geef mijn trommeltje maar hier. Edel Achbrug, u hoort nu een stukje jazz speciaal voor u. Lang niet kwaad, je speelt keurig in de maat. Maar, beklaagde, kan dit werk ook een beetje minder sterk? Zeker, rechter, dan zo zacht, als u minder had verwacht. Dat is geweldig, knaap, bravo. Nu wat swingt. High ho. ik stel als eis vrijgesproken gebrek aan bewijs